Marian Hageman met het NOS Journaal. De zware zomerstorm die over het land raast heeft een dode geëist. In Wolfheze bij Arnhem is een automobilist uit Strijen om het leven gekomen. Hij wachtte op de parkeerplaats bij een hotel toen een boom omviel en op zijn auto terechtkwam. In Amsterdam zijn twee inzitteren van een auto gewond geraakt toen er ook een boom op hun wagen terechtkwam. De bestuurder moest door de brandweer worden bevrijd. In Apeldoorn raakte een man zwaar gewond. Een boom kwam op zijn oldtimer terecht toen hij ermee rondreed. In Rotterdam werd iemand getroffen door een balk die van een marktkraam werd geblazen. Omdat de storm verder naar het noorden trekt heeft het KNMI het weeralarm aangepast. Alleen in Noord-Holland geldt daarom nog code rood. In Friesland en Flevoland is code oranje van kracht. In Zuid-Holland en Zeeland is teruggeschaald naar code geel. Het advies van Rijkswaterstaat om niet weg op te gaan geldt alleen nog in Noord-Holland. Op dit moment kan er geen boot meer van het IJsselmeer naar Kampen varen, omdat de balgstuw bij Ramspol waarschijnlijk dicht gaat. De balgstuw is een opblaasbare dam tussen het Ketelmeer en het Zwarte Meer. Als het water binnen een uur een halve meter stijgt, wordt hij automatisch opgeblazen. Dat gebeurt niet vaak, gemiddeld één keer per jaar. Dit jaar werd hij al een keer opgeblazen tijdens de storm in maart. De NS zegt nog de hele avond nodig te hebben om bij te komen van de zomerstorm. De dienstregeling is nog steeds verstoord. Lang niet alle treinen rijden, zoals die van en naar Amsterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail is bezig om overal in het land bomen en takken van de rails te halen en de schade te herstellen. Ook Schiphol wordt geconfronteerd met overlast door het noodweer. Vluchten zijn uitgevallen, vertraagd of uitgeweken naar andere luchthavens. Op het vliegveld zijn minder banen beschikbaar door de regen en wind. Het weer, langs de Noordkust nog een stormachtige wind met kans op storm, kracht 8 of 9. Verder mogelijk zware tot zeer zware windstoten. Vanuit het westen opklaringen en de wind neemt verder af. Morgen geregeld zon tegen de avondkans op een bui, het te graad of 20. Dit was het NOS Journaal. In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 25e jaargang, aflevering 30, dat maakt het vandaag 24 juli 2015. En wat ik dacht dat een hele zonnige vrijdag zou worden, kijk ik zo naar buiten en is het best grauwig aan het worden, maar het temperatuurtje is gelukkig nog wel goed. En om het temperatuurtje wat te verhogen, gaan wij gewoon weer de 40 heetste hits van Europa met jou behandelen. Deze week hebben we 15 stijgers, 6 zittenblijvers, 18 dalers en 1 nieuwe binnenkomer. Dat betekent dat ook één iemand de lijst helaas niet heeft gehaald. En dat hebben we uh, over Carly Ray Jepsen. Na 15 weken is zij uit de lijst verdwenen. Daarentegen hebben we wel een hele mooie nieuwe binnenkomer. Het is een beetje een uh, rocky nummer. En uh, nou, je gaat er gewoon uh, straks horen. De snelste stijger deze week is uh, Pharrell Williams met Freedom. Vijf plaatsen gestegen. En de snelste daler is Ellie Goulding, Love Me Like You Do, met zes plaatsen naar beneden. Vorige week was Sander, ja, wat zou ik zeggen, die had ze niet luldag. Die mocht niet praten van de dokter, want die had een stuk aard ijzer in zijn tong laten schieten. Maar vandaag is hij er weer. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe gaat het? Ja, goed. Ja? Kan je praten? Ik kan weer praten. Gelukkig. Nou, dan gaan we veel je microfoon dicht houden. Gelukkig. <laughs> Beetje genezen. Hé, hey, um, je hebt de top drie van uh, vorige week gemist, denk ik. Ja. Wil je hem weten? Dat wil ik wel weten. Nou, dan gaan we laten horen en dan gaan we daarna meteen beginnen met de rode drager van deze week met de nummer 40. Maar eerst de top drie van vorige week. Nummer no, 3. Nummer drie. Maar wel als je wilt. Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. We're face to face with all our fears.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 Met Avicii met de Platinum dus ondertussen alweer 26 weken in de lijst staat. Vorige week nog op 39 in hoogste. Plek die deze ja, groep, deze artiest, kan ik wel zeggen, uh, heeft gehaald is de vierde. Maar hij staat nu een beetje op de schopstoel. Dus de kans is uh, dat hij wel richting het einde van zijn carrière gaat met dit nummer in deze lijst. Maar goed, daarentegen staat hij er gelukkig nog een keer in. Met Waiting for Love, die staat er pas zes weken in. Dus voorlopig zijn we nog niet uh, van Avicii af. Wees maar niet bang. Hey, straks gaan we ons uh, opmaken voor de eerste en de enigste nieuwe binnenkomen van deze week. Gaan we een uh, prachtig nummer draaien van uh, Hayden James, Something About You. En uh, ja, ik moet Stander even uithoren over iets. Maar dat hoor je straks. Eerst Walk the Moon, Shut Up and Hands op 39. Hier in de Europe Breakdown op Season. dat soort nummers op. Net zoals het nummer dat op uh, 33 staat, Purdy. Nummer van twee jaar oud, maar het is uh, goed opgepakt nu uh, weer door Europa. Daardoor uh, staat zij in de lijst. Hé, hey, uh, we gaan ons opmaken voor de eerste nieuwe binnenkomer van deze week. En dat is een uh, Australische band uh, die in 2011 ontstaan is. En uh, deze band bestaat uit uh, Luke Hemmings, Michael Clifford, Callum Hood en Ashton Irwin. Oftewel de Five Seconds of Summer, zoals deze band heet. Het viertal uh, die kent elkaar van school. En die begint dan uh, leakjes te plaatsen op het uh, al zo bekende YouTube. Nou, de populariteit uh, groeit snel en inmiddels keken al meer dan 5 miljoen bezoekers... naar één of meerdere filmpjes van deze heren. Nou, in november 2012 verschijnt dan hun uh, allereerste single, Out of My Limit... En de groep gaat ook op toeneen uh, samen met uh, One, D, One Direction uh, tijdens hun wereldtour. Nou, van MTV ontvangen ze de Breakthrough Band onderscheiding. En uh, de single She Looks So Perfect wordt in februari 2014 dan uh, uitgebracht. En staat in 39 landen op de eerste plaats in de downloadcharts. Dus op zich uh, is het een hele goede band om mee te beginnen. De eerste single hebben ze goed gedaan, de tweede single hebben ze goed gedaan. Dit is dan de derde single die deze week is binnengekomen op uh, 38. Five Seconds of Summer met uh, She's Kinda Hot. weer een week een, een, een, een nummer erin die echt met alleen maar instrumenten is gemaakt en niet door computers. Five seconds of summer. Seascar opnieuw binnengekomen deze week op uh, 38 hier in de Euro Breakdown op CIFIP. En ik uh, ben benieuwd wat deze Australische winter uh, in de toekomst uh, nog voor ons gaat brengen. Ben je er ook uh, benieuwd naar? Uh, luister dan gewoon uh, iedere week naar de Euro Breakdown. Nummer 35 gaan we naartoe. Demi Lovato met Cool voor de Summer. Take me down into your paradise. Don't be scared, 'cause I'm your body type. Just come in. Stegen van 36 naar 35, wat meteen de hoofdnotering maakt voor deze Demi Lovato met cool for de summer. En als je zo naar buiten kijkt, ja, dan is de zomer. Ja, die is er heel eventjes niet. Ondanks toch iedereen uh, in uh, korte broeken loopt en uh, dat soort gekkigheid. Uh, als ik dan zo kijk naar de toeren, hè, die is op dit moment bezig. Hè, de de Vlas natuurlijk. Dat schijnt God wat allemaal de zon. Vervelen nou. Maar goed, hè, dat hoort erbij. Hé, hey, um, ja, ik zei het al, um, er is iets met Hayden James Something About You... en uh, we moeten Sander ergens over uithoren. Nou Sander uithoren gaan we nou nog uh, net niet doen. Maar ondertussen is wel aangeschoven onze collega van de woensdag... van de ZFM, uh, inimini? Mini, eh, uh, Jong, onze Thomas. Goedemiddag. Goedemiddag, en wat is er nou met Hayden James aan de hand, jongens? Een beetje vorige, vorige week hebben we het wel een klein beetje verklapt, hoor. Uh, maar uh, heb je de tekst bij je? Nee, dat niet. Nee, want jij bent de schrijver uh, van, uh, van Bab. Ja. Nee, we hoorden naar Boutje en het leek echt... als je zo heel snel achter elkaar vraagt, lijkt het leek net alsof hij Bab zegt. Oké, okay. maar je hebt een hele tekst omheen gefilosofeerd? Ja. Oké, okay, <lacht> laat horen. Nee. Waarom niet? Waarom wel? Weet je mij Nee. Oh, dat is er hier niet bij. Nee, want ik had uh, vorige week opgeroepen van... Ga alsjeblieft nou, naar de studio langskomen, degene die het heeft geschreven. En uh, nee, daar ben je. Gelukkig. Nee. Waarom? Alleen zonder tekst. Ja, alleen zonder tekst. Dat is weer wat minder, hè? Ja. Maar waarom heb je het geschreven? Ja? Ja. Het is, het is radio, dan moet je ja. praten, hè? Nee, ja. Ik vond het er gewoon op lijken. Oké. Okay. Grappig, maar ik wist niet dat het zo uit ging lopen. Iedereen <laughs> weet het inmiddels. Dat was een klein beetje de bedoeling. Hey, we gaan gewoon luisteren naar de nummer 32 van deze week. Heden James, something about you en zingen thuis gewoon gezellig mee met Sanneke Bab. Kijk of het werkt. Heerlijk plaat op 32, dus vorige week nog op 31 in de Euro Breakdown. Sanneke Bab ofwel something about you. It's on the battery, it's on the battery, it's on the battery, it's on the battery, it's on the battery, it's on the battery, it's on the battery, it's the battery, What about a hit? What about a hit? Oh, your look, start to shake, start to shake, with your head will it ever click? ever click, are you a freak? You turn and face me Maybe this time I'll choose What about a hip? What about a hip of your love? Start to shake zo iederachter uh, tenminste gelukkig. Dankzij onze uh, Thomas van uh, de CfM jongen op de woensdag. Laatste eerste, de tweede woensdag uh, van de maand. Eén keer per maand in ieder geval uh, mag je de eten vervuilen en dat uh, doet hij goed op zijn manier. Hey, het is uh, tijd voor een uh, kleine resume, want ik ben benieuwd uh, welke platen we hebben overgeslagen. Uh, die ga ik niet vertellen, dat gaat Sander voor je doen. Sander lijstje even live uh, ingevlogen. De helikopter die landde hier op het dak en uh, hij kwam alleen niet door een metaaldetectiepoortje meer heen... maar goed, uh, beveiliging kan je omkopen. Nou, op nummer 40, al 26 weken in de lijst is Avicii met The Night. En al op nummer 39, Walk the Moon met Shut Up and Dane. Nieuw binnengekomen deze week op nummer 38... 5 Seconds of Summer met She's Kind High. Op nummer 37, Gelene Gomez featuring of Rocky met Good For You. En op nummer 36, Lost Frequency... featuring Yannick TV met Reality... Op nummer 35, Demi Lovato met Cool for Summer. En op nummer 34, Avicii met Wedding for Love. Al twee weken in de lijst. Op nummer 33, Birdie met Wings. Al twee weken? Al twee weken. <laughs> ja. Op nummer 32, al acht weken in de lijst. Hayden James met Something About You. En we hebben hem net gehoord. Op nummer 31, al twee weken in de lijst. Martin Sofek featuring Sam White met Plus One. En op nummer 30 hebben we Love Frequencies met Are You With Me. De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En wij gaan uh, verder met de nummer 29. Die is van Verdien White, Robin Thicke en Flo Waarden. En er kan er maar één zijn, uh, I, don't like it. I don't like it, I love it. I love it, love it, love it. Uh-oh, so good it hurts. I don't want it. I gotta, gotta have it. I can't find the words, I just go I don't like you, no, I love you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 Turn down, for who, girl? Another round to help us step the moves up. Yeah, but that crowd need a measurement ruler. Celebrate life and I'll pay for it. Take a body nice next to my tumble. Yeah, party all right, let's all aboard. Let's all aboard, all aboard. I don't like it. I love it. And the mother girls, they can't touch it. Composition that's a whole nother subject. I wanna walk.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 Vier weken ondertussen in de lijst. Blijven zitten deze week. Deze pro rider Robert Dick, samen met de uh, Ferdin White. I don't like it, I love it. I nou, wie er ook van houdt is uh, Justin Bieber. Ja, echt waar. Het is weer tijd voor uh, wat the fuck is er nou met Justin Bieber aan de hand. Ik word helemaal gek van die gozer, want het internationale arrestatiebevel van uh, Justin Bieber... had hij die, die dan? Ja, die had hij. Die, die uh, is uh, ingetrokken, gelukkig. Want uh, Bieber zag een uh, internationaal arrestatiebevel tegen zich uitgevaardigd worden... nadat hij zich uh, misdroeg in uh, Buenos Aires en uh, niet op de rechtszaak aanwezig was. Sinds april zou hij bij uh, ieder bezoek aan Argentinië direct worden opgepakt. En Nou kan hij weer uh, met een gerust hart naar Zuid-Amerika uh, afreizen. Nou, volgens TMZ zou Bieber voor een andere zaak een uh, boete hebben betaald... van 700 euro voor onverantwoord rijgedrag. Nou, daarna werd het uh, de arrestatiebevel uh, ingetrokken. Echt waar, die gozer die blijft maar uh, gekke dingen doen. Ik snap hem helemaal niet. Jij wel? Nee, ik ook niet. Nee, het is jouw vriend toch, Justin? Nou, ook niet echt. Nee, niet echt. Uh, nou nee, ja, in ieder geval... Uh, ja, um, dan gaan we naar de ex van uh, Justin Bieber. We weten allemaal, een Disney sterretje, uh, Selena Gomez. Want met een kort filmpje heeft Selena Gomez de titel van haar aanstaande album onthuld. Revival uh, gaat die heten en die is verkrijgbaar vanaf 9 oktober. Het album is de opvolger van haar debuutalbum album Stardance. Vorige maand uh, verscheen daarvan de eerste single van het album, Good For You. Dat ze samen met uh, A$AP Rocky maakte. Nou, Je hoorde het net, hè, die staat op uh, nummer 37 hier in New York Breakdown. Gomez is, uh, Celine Gomez is dan ook blij met het resultaat van haar nieuwe geluid. tijdens een interview met uh, Ryan Seacrest... liet ze weten zich nu onafhankelijk te voelen. En de zangeres voelt zich dan ook als uh, herboren. Nou, als je zo de videoclippen kijkt van uh, Good For You... Nou, dan is het ook uh, goed voor haar. En voelt ze zich inderdaad uh, erg vrij en herboren. Chris Brown dan, want na een optreden op uh, dinsdag... wilde Chris Brown met de vliegtuigen vanaf de Filipijnen... vertrekken naar Hongkong, maar dat mocht niet... Het vertrek van de zanger werd woensdagochtend tegengehouden door de autoriteiten van de Filipijnen. Want tijdens de jaarwisseling zou de zanger namelijk een concert doen op de Filipijnen. Maar die kwam daar niet opdagen. De organisatie heeft nu aan de justitie gevraagd de zanger staande te houden. Chris Brown moest eerst al het geld terugbetalen aan de organisatie van het feest... voordat hij kon vertrekken naar Hongkong. Best logisch als je niet komt opdagen. En dat had uh, tot gevolg dat de zanger toen uh, zijn uh, show daar moest beginnen... nog in het vliegtuig zat. In Hongkong dan, hè. Nou, Brown heeft al vaker uh, problemen gehad bij de douane. Eerder dit jaar kon hij Canada niet in. omdat Hij werd verdacht van criminele activiteiten. Ik weet niet wat het is met die sterren van Amerika... maar uh, op een een of andere manier... ja, maken ze er altijd een uh, mooi zootje van... Nou, mooi zootje maken we ook van de hitlijsten. Wat een rotbruggetje zeg. En we gaan gewoon verder met de hitlijsten. Straks heb ik nog wel meer artiestennieuws voor je. En gaan we naar de Nederlandse top 40 kijken. De snelste tijger van deze week, Pharrell Williams met Freedom. Die komt er zo direct aan. Maar eerst gaan we luisteren naar de nummer 25 van deze week. Dat is DJ Antoine. Samen met Acon. Prachtige holiday op 25. Ik ga Niet betrouwbaar, maar wel origineel. 22 in hand van room 5. This summer's gonna hurt like a motherfucker. En deze zover zo die uh, gaat uh, pijn doen, vraag maar Rassander. Ja. die weet er alles van. Like en helemaal die ijzerwinkel uh, die, die hij uh, in zijn mond heeft, dat doet pijn hè jongen. Nou, in het begin wel, maar nu bijna niet meer. Nee? Nee, alleen omdat ik nog een groter staafje in heb. Wil je een grotere staaf in je mond? Wat zeg je nou? Nee, ik moet er een het, blijven... ah, het is tien voor vieren, even rustig aan met je tekst. Ja, nou, de vijf zit in de klok. Ja, maar toch, dit is meer een gesprek voor s'avonds. Ja, dat is waar. <laughs> nee, maar ik heb natuurlijk nu nog het beginstaafje. Uh, het beginstaafje? Ja, ja, ik blijf het vinden dat je dat zegt, ja, het beginstaafje in je mond. Ja, maar zo heet het. Dus ja, ik, ik, ik noem het gewoon een piercing, kopte. hoor. Ja, oké, okay. mijn andere piercing, mijn grote piercing. Ja. Maar ik moet er even een kleinere piercing in doen. Want ik kan bijna niet slikken en praten. Staaf in je mond en je kan niet slikken. Nou, <laughs> <laughs> ik weet niet waar dit hele gesprek is. Nou, meneer meneer meneer ik denk dat wij even op bezoek moeten bij meneer Vos. Ja, ja, ja, ja. ja. Ik denk dat we daarvoor een beetje geroepen worden om uh, tien voor vier uh, dit soort uh, verhalen te doen. Nee, maar je hebt dus tongpiercing. Ben je er blij mee? Ja. Ja? Ja. Echt waar? Ja. Dat zie je tegenwoordig niet meer, Dat De mensen piercings, tongpiercing nemen en dat soort dingen. Nee, ze dat echt krijgen een beetje, de brouwen, de lippen, de neus. De nou, maar overal volgens mij is een beetje piercing-traditie uh, uh, passé. Ja, nou, het meeste dat nu in is, zijn die uh, stretchpiercing in je oorlauw. Ja, van die... Uh, van de Zulu. Uh, ja, die oorlogen. dingen. Nou, dat vind ik helemaal niks. Nee. Nou, ik net dat net dat zoals de dat de tatoeages. He? Ik heb op een gegeven moment ook een hele periode. Dat uh, noemden wij toen altijd de sletterstempel. Had je op die onderrug, ik vind ze af en toe best mooi hoor, maar op die onderrug krijg je dan zo'n tribal zeg maar voor die meiden. Ja. Met een slechte stempel. Ja. Zie je ook niet meer? dat als je met McDonald's logo er boven mij Ja, precies dat ja. Ja. Maar goed, eh. Uh, je hebt ijzer in je mond, geweldig. Ja. Hey, ehm. Um, ja, eh, uh, ja, nee, ik zit te denken, zullen we gewoon de nummer 20 gaan draaien? We zien wel uh, verder hoe ver we komen. Ja. Zo direct het volgende uur gaan we sowieso kijken naar uh, de Nederlandse top 40. Uh, hoe die eruit ziet. Ik heb nog een beetje artiestnieuws en we gaan ons dus opmaken voor de top 3 van deze week. Hoe die eruit ziet. Uh, ik ben benieuwd. Maar eerst Pharrell Williams met Freedom. Op nummer 20 snel stijgen we deze week. Zes, uh, vijf plaatsen gestegen van 25 naar 20 toe. Pharrell Williams met zijn nieuwe single Freedom hier op CFM. See, who cares what they know, your first name is free, last name is done, and you stay free, and where we're from from. Ik Wilder. Hier in de Euro Breakdown. Zeven weken lang ondertussen. In Taxicade samen met de GTA 1 plaats gedaald deze week naar de plek nummer 16. De volgorde vooral Williams met Freedom op uh, 20. De nummers uh, die ertussen zitten, die uh, ga ik jou nog niet verklappen. Dat houdt nog even lekker geheim. Dat uh, gaat Sander uh, doen. Zo direct het volgende uur. Ook het volgende uur uh, gaan we kijken naar de Nederlandse top 40, hoe die eruit ziet uh, van deze week. Benieuwd wie er op nummer 1 staat. In ieder geval niet meer Ronnie Flex, die was er vorige week al vanaf. Gelukkig. Kijken waar die nu staat. En uh, kijken wie er deze week op nummer 1 en zal staan van de Nederlandse top 40. Ook gaan we ons opmaken voor de top 3 van deze week van Europa. Mooie top 3, uh, al zeg ik het zelf. En we zullen nog even een klein rondje langs de artiesten gaan. Uh, ja, uh, ik heb nog een paar nieuwtjes uh, klaarstaan. Zo uh, baalt bijvoorbeeld uh, Nicki Minaj dat ze een uh, MTV-nominatie uh, heeft. Nou, dat soort uh, gekke dingen komen allemaal voorbij. Maar eerst gaan we luisteren naar oh de nummer 14, Zara Larsen.